Het Openbaar Ministerie eist 213.000 euro terug van acht Limburgse ambtenaren... die zijn veroordeeld in een bouwfraudezaak. De ambtenaren kregen bijvoorbeeld een auto, verbouwingen... of kaartjes voor voetbalwedstrijden en concerten. In ruil daarvoor kreeg een bouwbedrijf opdrachten toegewezen. Het OM eist van een voormalige provincieambtenaar en zijn vrouw... het hoogste bedrag, dat is bijna 67.000 euro.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 Qatar nam onlangs al een belang van 3 in olieconcern totaal. De Britse bank, Bar bank Barclays en autobouwer Porsche.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 Overwegend bewolkt. Vanuit het westen steeds meer zon. Door de noordwestenwind koelt het vanmiddag af. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur daalt verder tot een graad of zes. Morgen af en toe zon. Het wordt 11 graden op de wallen tot 14 in Limburg. ANWB Verkeersinformatie. Het valt op zich nog mee met de vrijdagmiddagdrukte. De meeste files staan in het midden van het land, maar ze zijn nog niet al te lang. Een paar files vallen op. Op de A2 in het zuiden, in breide richtingen voor Maastricht, 4 kilometer stilstaan. De langste file staat op de A28, van Utrecht naar Amersfoort, voor de afrit Den Dolder, 7 kilometer. Tussen Utrecht en Boerden ligt momenteel het treinverkeer stil. Dat komt door een seinstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan. Goedemiddag en welkom hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moet Nederland na 2014 wel of niet blijven investeren in Afghanistan? Een debat zo direct met Harry van Bommen van de SP... en Albert van Hal van ontwikkelingsorganisatie Corday. En Justus Van Oel gaat het hebben over de prutsers van Al-Qaeda... zoals hij ze dan noemt. U kunt daarop reageren, u kunt ons twitteren, hashtag VML, en u kunt ons bekijken vrijdagmiddaglive.avro.nl. Nationale gast met coiffure tips. Ja, inderdaad, welkom dames en heren, welkom bij de rubriek de internationale gast met coiffure tips. Um, het kan u niet ontgaan zijn deze week ontviel ons de wereldberoemde kapper Vidal Sassoon. Vidal Sassoon, hij... yeah. yeah. in het kader van zijn overlijden schuift hij deze week een deze week een heel bijzondere gast hier aan, Een very extraordinary guest. Thank you. uh, yeah. Uh, you're welcome. Right Yeah. yeah. Het is niemand minder dan Victoria Beckham. Well, thank you. Thank you. It's so great to be here. I mean, you know, the, the Danish people are really like really really kind and it's really really nice to notice that Actually, the whole city of Stockholm today is in such great German spirits, really. So I'd like yeah. to say, first of all, hello, Belgium. Okay, okay, prima, Victoria. Victoria Beckham, yeah, that's me. Yes, you you are world-famous, en niet in de last place, uh, vanwege uw kapsel. My hairdo, really, yeah. Hairdo, yes. Uw kapsel, dat heet een bob. Well, my hairdo is uh, really As... called a, a bob, actually, really. Ba a bob. Yeah, bob. a bob. Okay, nou, hier in Holland, yeah. waar we zijn, en niet in Belgium, by the way. It's so great to be in Brussels again, you know. It's is really lovely. Yes, lovely. We, uh, wij zeggen Bob, Victoria. Bab is hier Bob. Bob. Ja. Dus, yeah. Oké, okay, de Bob. Um, dat was een uit, uitvinding van die wereldberoemde onlangs overleden kapper Fidel Sassoon. Fidel Sassoon, ja, yeah, really, really. Yeah. Nou, yeah. heb ik begrepen dat een Bob-kapsel een kapsel is waar een zodanige vorm in zit dat je al het overbodige weg kan knippen? Now that's especially for a Friday a really difficult way of really saying hair just over your ears. Okay. Now um, really? maybe you photos photos uh, of people that are famous in Holland. Holland? Why Holland? Because you are in Holland. <laughs> Oh, that's great, really. You know, Holland is such a great city in South Africa. You know, it's, yes. it's really okay, lovely. Okay, now we were uh, wondering, uh, als u nou naar de hoofden van deze mensen uit het Nederlandse nieuws kijkt, wie vindt u dan uh, geschikt om zich een bobcapsule te laten aanmeten? About? Well, that's a bit too m fucking hard. So Show me the pictures, yeah. My goodness, who is this? Oh, this is uh, Lisbeth Spees. Oh, my God. This is not a bar person. Not at all. I would say don't cut your hair. Just don't. put something over your hair so you cover your hair. Maybe you cover your face so that we can only see your eyes. You know, that's... How do you call this? A burka? Burka? Yeah. book? Yeah. That's my burka? style advice to Lisbeth Spice, girl. Okay. This is next. My God. Who is this? This is our former prime minister, Mr. Belkinindi. He is so cute. What a cutie. My boys have exactly the same Playmobil puppeteers. Cutie, cutie, cutie, cutie, <laughs> yes. pie. Okay. Okay, nou, so no hair advice for Belkin. Well, any? if you can get me a picture he is the wearing his helmet, I would say something useful, really. Okay, uh, nou hartstikke goed, uh, prima, bedankt. Uh, we zitten aan de tijd. Nog eentje doen? Yeah. Oh no, no way. This Nothing's it. gonna help this. What, what, what is this man a farmer? No. I actually saw this man yesterday in my hotel room. Hank was in your hotel room. <laughs> No, no, Hank Bleeker, not in real life, of course. On the television, on Nederland 3, you know, he was a guest on Peacock and White Man. Oh, yeah. And already now I was thinking, this man is just, you know, in terms of image building and media training, you know, is the example of an annoying, yep. irritating factor. You know, the yes. thing on your new suit that you want to get rid of. The uh. only positive thing I could say of Hank Bleecker related to Fidel Sassoon's bob, uh. is that this man looks like the rest of your hair when you've cut your bob. Okay. This, dus, this dus Hank Bleecker, he comes over as the restant van de knipber. Yeah, the hair that's, the hair that's on the floor. That's right. You know, the hair that's left, that's left into the douche picture, in The hair the, in the douche the picture, the hair that goes, easier, yes. you know, that's a little bit wet and slimy. Makes you want to vomit. That yeah. makes you want to vomit, which isn't right. too difficult for me because I'm a bulimic person, but... Yes, but you want to vomit. Yes, he, he, Hank Bleecker yeah. makes me vomit, really. Okay, yeah, now... Yeah, to, um, to be seriously. So that's... When he's gone, everything looks and feels yes. better. Okay. Yes, okay. Thank you very much for sharing your styling advice with us today, Mrs. Beckham. You're welcome, cutie pie. Dan de Wallis de Vries, Henry van Loon en Pieter Bouwman horen u. Ja. Debat. Iedere week in vrijdagmiddag live: twee mensen de vloer, twee katheders zetten we ervoor klaar. Twee mensen altijd met verstand van zaken erachter. En vandaag gaat het over de NAVO, en dus ook de Nederlandse inzet in Afghanistan... over een ruime week wordt op een grote NAVO-top in Chicago besloten... wat er moet gebeuren na 2014, als de laatste troepen daar eh, weggaan. De NAVO wil het plaatselijke leger en de politie financieel blijven steunen, maar kunnen die het land wel beveiligen. Hoeveel geld mag dat dan kosten... en vooral hoe lang mag dat dan ook gaan duren? Daarover gaan we het hebben met Harry van Bommel, Tweede Kamerlid van de SP. Welkom. Goedemiddag. En met Albert van Hal, Afghanistan-kenner van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Ook welkom. Dank u. Om te beginnen maar even, meneer van Bommel, zelf wel eens in Afghanistan geweest? Zeker. Recent nog. Um, in Kunduz, uh, ook in Kabul en ook in Mazar-e-Sherif. En daarvoor was ik ook al eens geweest. En met als overal-indruk? Uh, dat het nu slechter gaat dan een paar jaar geleden. Albert van Hal, wanneer was u er? Voor het laatst? Ik kom heel vaak. Ik geloof dat ik er begin april was. En u overal, indruk? Het gaat niet goed. Het gaat, wat dat betreft zitten we dicht bij elkaar. Helaas. Uh, u gaat debatteren over een stelling die wij als volgt hebben geformuleerd. Als alle NAVO-troepen weg zijn in 2014... moeten we Afghanistan financieel blijven steunen. Om te beginnen krijgt u ieder een halve minuut... om even uw standpunt neer te zetten. En daarna mag u elkaar ook onderbreken. Albert Van Al, u bent voor de stelling. Dus de eerste halve minuut is voor u. Ja, uh, Cordaid vindt dat... Uh... We, we, de internationale gemeenschap Afghanistan moet blijven steunen. Tien jaar geleden zijn we er, hebben we een verantwoordelijkheid genomen... en zijn we er massaal naartoe gegaan. Uh, sommige dingen zijn gelukt, veel dingen zijn niet helemaal gelukt. Dus we moeten vooral doorgaan, niet op dezelfde manier... maar nu weg te lopen en zeggen van nou, uh, het is niet gelukt... dat is het slechtste wat we, kunnen, wat we kunnen gaan doen. Dus we moeten vooral blijven investeren in de toekomst van Afghanistan. Want het kan nog veel beter, begrijp ik. Ruim binnen die halve minuut. Meneer Van Bommel, de eerste halve minuut ook voor u. Uh, waar, om te vertellen waarom u het goed vindt om ons eigenlijk na 2014 niet meer met Afghanistan ja, te doen. Om te beginnen moeten we vaststellen dat uh, Afghanistan, de militaire aanpak in Afghanistan. op één grote mislukking is uitgedraaid. Het is er nu onveiliger dan het er een aantal jaren geleden was. Er vallen meer burgerslachtoffers, er is meer corruptie, uh, er is meer drugsteelt. Uh, allemaal zaken die in de marge van het internationaal militaire optreden... daar uh, zijn ontstaan, zijn gegroeid en bestendigd zijn. Um, het probleem is nu van die aard dat de Amerikanen er heel graag weg willen. Na 2014 weg. Maar zij willen dat de internationale gemeenschap op blijft draaien... voor de kosten onder andere van het veiligheidsapparaat. Dat is uw eerste halve minuut. Uh, het is er uh, kortom eigenlijk alleen maar op achteruit gegaan, uh, ja. zegt u. Meneer Van Hal, dus, ja, de bemoeienis is tot nu toe... Heeft het land er überhaupt niet op vooruit geholpen? Nou, dat klopt niet hoor, wat meneer Van Bommel zegt. Dat is iets te ongenuanceerd. De veiligheid uh, is inderdaad afgenomen, dat is, dat is waar. Tegelijkertijd zijn sommige dingen heel goed gelukt. Uh, een, een belangrijkste voorbeeld is de gezondheidszorg. Dat was in 2002, had 9% van de bevolking toegang tot gezondheidszorg. 9% dat is natuurlijk helemaal niks. Nu in 2011 is dat minstens 70%. Dat is een heel groot succes. Onderwijs is een uh, enorme vooruitgang. Plattlandsontwikkeling platt is heel goed, heel goed vooruitgegaan. Als je het heel grofweg samenvat, kan je zeggen dat de stabiliteitsmissie... is goed deels mislukt. Dat is waar. Uh, Als het om de veiligheid gaat, bedoelt u? Ja, ja de, de veiligheid is, uh, neemt elk jaar uh, af. Als je kijkt naar de uh, aanslagen per dag van 2007 tot en met nu... Maar u zegt op het gebied van onderwijs, zorg, et cetera... is wel heel veel bereik, meneer Van Bommel. Heeft ja, u dat ook gezien? Dat, dat spreek ik niet tegen. Waar het mij om gaat, is dat wij er met militairen zitten. De NAVO zit er. Er zit een uh, troepenmacht van meer dan 100.000 militairen. Dat kost vele miljarden. Nederland geeft er ook miljarden aan uit. En dat hele de inzet van het militaire apparaat om Afghanistan vooruit te helpen... die inzet is mislukt. Ik maar het was toch ook de ben... bedoeling inderdaad om het onderwijs te verbeteren? Nee, nee, nee en... dat was niet de bedoeling. De bedoeling was... Was terrorisme bestrijden. De bedoeling was voorkomen dat Afghanistan een, een, een veilige haven is voor terroristische organisaties zoals Al-Qaeda, de Taliban, die daar de ruimte hebben. Dat was aan vooral geeft. de bedoeling van de Amerikanen. Maar wij nee, dat hier was toch ook de bedoeling ambities. van Nederland. Dat oh. was ook de bedoeling van Nederland. In Nederland is het debat anders verlopen omdat, iedereen weet dat nog, de Partij van de Arbeid niet kon instemmen met een militair een vechtmissie. Dat moest een opbouwmissie ja, zijn. Precies. Dat, dat was de discussie in Nederland. Maar die stond op geen enkele wijze in verhouding met de realiteit van Afghanistan. Afghanistan. Zowel ja, dat... niet in Uruzgan als nu in Kunduz. Het, ja, daar wil ik heel graag op ingaan. Dat is namelijk de crux van het probleem. De internationale gemeenschap heeft een geweldige, ja, bijna holle retoriek... over de vooruitgang in Afghanistan. Um, Obama was er een week geleden. Die zei weer dat het wordt licht... we zien licht aan het eind van de tunnel en de duisternis is voorbij. En uh, we hebben het over uh, extra strategie, uh, transitie. Allemaal mooie woorden in de zin van... Uh, we hebben er tien jaar gezeten, we hebben veel bereikt. En we kunnen en, nu weg En vooral. nu kunnen wij weg. En de verantwoordelijkheid is nu bij de Afghanen om het over te nemen. Ik word er zelf knap zenuwachtig van. Want zoveel is er niet bereikt. Er zijn heel veel problemen. En we moeten vooral de dingen die wel gelukt zijn... moeten we blijven overeind houden. Die moeten in elkaar storten. Die dingen die niet gelukt zijn, moeten we beter doen. Want wat die... gebeurt er als we ons inderdaad er helemaal niet meer mee bemoeien? Waar vreest u voor? Nou, dan, dan, dan gaan grote problemen uitbreken. Veiligheid is een probleem. De NAVO kan de veiligheid niet uh, oplossen. En er is sowieso geen militaire oplossing voor, het, voor de veiligheid. Dat herken dat, dat ik, daar ben ik het met Van Bommel eens. Maar om de NAVO terug te trekken in zijn geheel... krijgen we een veiligheidsvacuum, daar, daar moet ik echt niet aan denken. De, Want wat gebeurt er dan? Nou, het centrale gezag in Kabul is onmogelijk, onmogelijk in staat... om het dat veiligheidsvacuum uh, in te vullen. Dan moet er een akkoord komen tussen strijdende partijen... die al decennia elkaar naar het leven staan. Dus, dan neemt de Taliban het weer over? Ja, uh, Pakistan zal een veiligheidsvacuum nooit accepteren. Die gaat als een bondgenoot naar voren schuiven... onder andere Taliban, er komt dan een een uh, opbloei van vele lokale conflicten. Dan krijg je echt, dan krijg je echt grootschalige heren, dus... Kijk, Het punt is, er is geen centraal gezag in uh, Afghanistan, in Kabul. Karzai uh, wordt schetsend ook wel de burgemeester van Kabul genoemd. Omdat daar eigenlijk het enige, de het enige, enige terrein wacht. is. Nou, het land is natuurlijk onmetelijk groot. Er zijn veel krijgsheren, uh, milities, et cetera... die regionaal de dienst uitmaken. De gouverneurs, die vaak ook corrupt zijn. Met al die partijen zal toch iets van een vredesovereenkomst... voor Afghanistan gesloten ja. moeten worden. En de internationale gemeenschap, althans in de persoon van de NAVO... in de vorm van de NAVO, zal daar geen rol in spelen. Ja, Want zij ik... zijn onderdeel van het probleem geworden... in plaats van onderdeel van de oplossing. Meneer Van der Han, ja. dealen ook met de Taliban bijvoorbeeld? Nou, er moet een politiek akkoord komen, dat, dat, dat kan niet anders. Maar, en de, wat ik al zei, er is geen militaire oplossing voor Afghanistan... maar de NAVO moet heel terugtrekken. En dat het veiligheidsvacuum, dan komen we terug in de jaren... Oké, het slechtste scenario, het zwarte scenario, ik hoop van niet. Dan komen we terug in de jaren negentig van oorlog tegen iedereen... Van iedereen tegen iedereen. Daar moet ik echt niet aan denken. Maar er is nog een ander belangrijk punt wat ik even wil maken. Dat gaat niet alleen, er is een top in Chicago over veiligheid. In juli is er een top in Tokio over de toekomst van ontwikkelingshulp. En dat is heel belangrijk, want die twee zijn eigenlijk aan elkaar gerelateerd. Hoe het er nu voor, uh, hoe het er nu voor staat. Normaal in uh, de, de grote mensenwereld is het zo dat als politieke aandacht en militaire aandacht verflauwt. Gaat de financiële aandacht ook achteruit. Dat is jammer, maar zo werkt het vaak wel. Hoe lang moeten we er nog hoeveel geld in blijven stoppen? Vindt u? We moeten er nog lang uh, veel geld in stoppen. Maar wat heel belangrijk is, is dat... Uh, Afghanistan is bezig ontzettend veel soldaten en uh, politieagenten uit, uit de grond te stampen. Uh, honderdduizenden. Als de internationale steun terugloopt uh, en die gaat vooral naar dat onderdeel, want dat is logisch, hè, er staat wel geen muiterij, dan is het en gezondheidszorg in elkaar stort. Dus wat Koord heel graag wil... Ja, is de dat dat contribuering van de, van dat, de financiën, dat is wat in de u in zorg. het begin ook ja, zei. De, de SP is altijd tegen die missie geweest, dat weet ik. Maar toch, nu we er al zo lang zitten... zijn wij niet dan toch verantwoordelijk... voor t, waar we daaraan begonnen zijn om dat ook goed af te maken? Ja, maar de vraag is of je het goed afmaakt... door geld te blijven investeren... in de militaire aanpak van Afghanistan. Ontwikkeling, daar, daar wil ik zaken over doen. Maar als het gaat... We hebben ook altijd veel meer, een veelvoud van middelen... Ook Nederlandse middelen, miljarden letterlijk, gestoken in de militaire aanpak. Dus je bent ervoor om geld te blijven investeren in bijvoorbeeld inderdaad zorg en Nee, Nederland doet aan ontwikkelingshulp. Afghanistan is een land wat in hoge mate afhankelijk is van donoren. Dat moeten we ook voor Afghanistan beschikbaar blijven stellen. Maar laten we alsjeblieft niet investeren in het militaire apparaat van Afghanistan. Ik, Want wat, wat gaan we doen? We zijn nu bezig met het opleiden van agenten. Een, veel, een enorm aantal van die agenten wordt straks ontslagen. Wat gaan die doen? Die zijn getraind. Onslagen omdat ze... Die omdat worden ontslagen omdat er geen geld meer voor is. Maar daarvan zegt de NAVO, dat moeten we juist blijven betalen, toch? Ja, dat moeten we blijven betalen. Maar uh, als die mensen geen taak krijgen, of als die mensen de militaire taken blijven uitvoeren... zoals de Amerikanen dat nu doen... met de night raids, binnenvallen van huizen s'nachts. nachts... de Amerikanen die er ook uh, uh, toch nog wel veel langer zullen blijven dan 2014... weliswaar in een kleiner aantal... Mm -hmm. maar ook door zullen gaan met hun aanvallen uh, op Pakistan... dan worden die agenten en die militairen worden gewoon ingezet... voor de Amerikaanse militaire agenda voor Afghanistan. En die agenda werkt ik niet. Ik bespeur ergens een kleine overeenkomst... en ik vraag dat eigenlijk standaard tot slot. En ik vraag het nu dan om te beginnen maar aan meneer Van Hal... Uh, bent u het helemaal in alles oneens? met meneer Van Bommel, of uh, zegt u ook... Uh, daar zit hij uh, wel een punt? Nou, ik ben het niet helemaal met hem oneens. Ik vind zijn, uh, uh, zijn uh, antwoorden iets te uh, simplistisch. Ik denk dat... Uh, uh, je kunt niet zeggen... en maar de moet weg, Je kunt niet zeggen... en de NAVO moet weg... en we betalen de veiligheidsrekening niet. Want wie, we komen de dat geen geld heeft. Wie gaat dan de politie ja, Maar waar Zo bent u het dan? wel eens? Nou, dat, Er is geen militaire oplossing voor Afghanistan. Maar we moeten de veiligheid ook niet overslaan. Dat zou iets te zijn. Meneer Van Bommel, waar bent u het eens met meneer Van Hal? Ik ben het eens uh, op het punt van de ontwikkeling. Kijk, wat er is gecreëerd in de vorm van gezondheidszorg en scholen... dat moeten we intact dat houden. Doorgaan. Dat moeten we intact houden, want daar zit de toekomst van Afghanistan natuurlijk in. Ik wil u beiden danken voor dit debat. Harry ja. Van Bommel van de SPN, Albert Van Hal van Koornheet. En wij gaan weer luisteren naar muziek van LMO Racetrack. Next to me. Ah, ah, ah, ah. I'm here cause the apples and apples to be plucked in the afternoon. Ah, ah, ah, ah, ah. Oh, human like trees in the garden, watching me, watching, watching, watching me. I sat in an army coat and a bill cap that belongs to my father. I fight every breath of the howling wind while I clutch myself to the leather. I steal them apples. I clean the garden. They might be angry or relieved of the settlement. I've got them. I've got them. I've got them. We place them in buckets. We place them in buckets. We place them in buckets. Oh, oh. We got hope for the future. Sometimes I can't see for days. Sometimes my aim isn't straight. We got hope going nowhere, leading nowhere. Oh, we got hope for the future for days, sometimes my aim isn't straight, we got the hope Ralf Mulder, Lenaard Lugier, Peter Akkerman, Robin Buis en Jaap Bossen zijn dat. Uh, we worden appels van hun uh, laatste uh, CD. Elamo Racetrack Unicorn Loves Dare en er liggen er hier drie me. met allemaal handtekeningen van de bandleden. En die zijn gewonnen omdat ze onze Facebookpagina hebben geliked door Sandra van der Helm, Willem Woudstra en Roel Vaarse. Want we hebben ze alle drie verloot en eh, nou ja, we regelen dat jullie die in ieder geval krijgen gefeliciteerd daarmee. Ralf Mulder van LMO Racetrack, Hallo. welkom nog een keer. Eh, die deze. Dit album, dat Unicorn Lost Dare... dat werd door eigenlijk alle muziekkennis uh, de hemel ingeprezen. Uh, uh, ja, toch staan jullie nog steeds niet overal nummer één op alle hitlijsten. Uh, ringt dat wel eens? Is dat wel eens frustrerend? Nee, nee. nee dat, dat is op zich ook niet de insteek. Dus, uh, Wat is wel de insteek? Uh, uh, uh, uh, uh, veel muziek maken en dan uh, de, ja, de doelen halen die wij, wij onszelf stellen. En dat is gewoon wel veel spelen en op mooie festivals terechtkomen... Zowel in het binnenland als het buitenland. Nou, want buitenland, met name Frankrijk geloof ik. Dat, is, is, zijn ze daar ja. enthousiaster over jullie dan hier? Of? Nee, even enthousiast. Het even enthousiast? Het is een grote land, dus je kan er meer spelen. Ja, ja, want jullie spelen daar regelmatig. Ja. Hoe kom je daar terecht eigenlijk? Uh, er heeft een uh, een uh, man van een platenmaatschappij heeft ons toen in Austin, Texas gezien. En die heeft ons toen uh, getekend. Via en... Texas naar Frankrijk? Ja. ja. En Amerika ja. zelf? Af en toe. Af en toe. Dat is een heel groot land. Ja, ja. ik heb het me laten vertellen. <laughs> ja. Ja. Ja. Ik begrijp dat je naast dat je, dat je met de band optreedt... ook met een van de bandleden in de theater staat. Ja, op dit moment. Okay. Met voorstelling ja. van Jacob Albon. Ja. Wat, wat doen jullie in die voorstelling? Uh, we hebben de muziek geschreven, maar we spelen ook in de voorstelling zelf. Uh... Jullie staan ook op het toneel ja. mee. Ja. En op een manier zoals, zoals muziektheater à la Orkater of zo? Nou... Ja, dat zou best kunnen. Dit, dit is wel meer bewegingstheater. dus is vrij fysiek. Er wordt ook niet in gesproken. En, en, uh, en, uh, ja, we hebben er gewoon een onderdeel in. En, uh, ja, we spelen nu zes avonden achter elkaar in Bellevue. Totaal dus, iets anders natuurlijk dan in een popzaal ja, eh. optreden. Dus, uh, leuk, leuker? Of, nou het is Niet zozeer leuker o, o, o, of minder leuk. Het is, het, is, het, is, het, is, het is ook leuk. Het is ook, ook, ook leuk. Uh, het is totaal andere discipline. Het is heel erg afgemeten en het gaat echt om, om, om de milliseconden, uh, de timing. En dat, dat geeft ook wel, wel, wel een uh, lekker gevoel als dat goed gaat. En, kom, en komt die muziek die je dan voor dat theater maakt ook weer op de albums van dat, de band? Of? Dat, dat zou kunnen. Wij, wij doen gewoon zo dat we op een gegeven moment zeggen nou, we willen een plaat maken en dan gooien je gewoon alles op één hoop. Dus hierna gaan we ook, ook muziek schrijven voor Connie Jansen Dans. En, en, en dat komt meteen naar een levensraam. Nou, dan hebben we denk ik wel weer genoeg uh, uh, muziek om, om iets te maken. Moderne dans van Connie Jansen Dans. begeleid dus in dit geval ook de muziek van LMO Racetrack. Dank tot zover Ralf, want we gaan jullie zo direct nog twee ja, keer horen. Ja, Ja. Onlangs stapte een man met superslimme explosieven in een vliegtuig. Groot nieuws. Al-Qaeda valt Amerika aan. Niet waar. De terrorist in kwestie bleek een medewerker van de CIA te zijn. Die CIA-agent had aan Al-Qaeda gevraagd... of hij met hun explosieven een vliegtuig in mocht stappen... en uiteraard vond Al-Qaeda dat prima. Volgens sommigen bewijst dat hoe gevaarlijk Al-Qaeda nog altijd is... Je kan net zo goed de tegenovergestelde beweren... als Al-Qaeda de hulp van de CIA nodig heeft... om eindelijk weer een aanslag in het Westen te organiseren... gaat het met Al-Qaeda juist helemaal niet goed. Niemand zal ooit 9-11 de aanslag op het WTC vergeten. Maar de laatste tien jaar heeft Al-Qaeda zich vooral bemoeid... met treurige burgeroorlogen in islamitische landen... en daar de hele bevolking tegen zich gekregen. Nee, Al-Qaeda was lang niet zo slim en goed georganiseerd... als wij zijn gaan geloven. En als u dat niet gelooft, ga naar internet... en lees zelf de 6000 brieven van Bin Laden. Na zijn executie bij hem thuis in Pakistan... vonden de Amerikanen het persoonlijk archief van Osama Bin Laden. De grote Al-Qaeda-leider was ijdel en bang om oud te lijken. Hij gebruikte Viagra, verfde zijn haar... en vertelde vieze mopjes over zijn vele vrouwen... Toen een geestelijk leider uit Jemen populairder werd dan hij zelf... was Bin Laden razend jaloers. Hij had exact dezelfde karakterfouten als de bovengemiddeld succesvolle zakenman. En deed zich beter voor dan hij was. Dat weten wij nu zeker dankzij documenten die Amerikanen... uit het huis van Bin Laden meenamen ruim een jaar geleden. Bin Laden voelde zich vaak schuldig omdat hij domme fouten had gemaakt... Daarom wilde hij in 2011 openbaar zijn excuses maken... voor wat Al-Qaeda had aangericht in moslimlanden... Moslim want zelfs daar had Al-Qaeda inmiddels geen vrienden meer. De merknaam Al-Qaeda was gekaapt... door een bonte verzameling gelegenheidsmoordenaars. Dat waren helaas vaak mensen die Bin Laden ooit zelf had aangenomen. Hij had gefaald als heilige, als manager. Hij had gefaald als directeur personeelzaken en als strateeg. En hij wist het. Toen greep Bin Laden naar hetzelfde redmiddel dat ook mislukte ondernemers gebruiken. Hij besloot zijn merknaam te veranderen. Uit zijn archief blijkt dat bin Laden drie nieuwe namen voor Al-Qaeda had klaarliggen. Zo dacht hij aan een herlancering van Al-Qaeda onder de naam de Monotheïsme en jihadgroep. Of was de restauratie van het kalifaatgroep toch beter. Je hoort hier niet een terroristische genie aan het werk, maar gewoon een middelmatige communicatiemedewerker. Osama's derde idee voor een nieuwe naam voor Al-Qaeda was Al-Qaeda al-Jihad. Dus gewoon de allereerste oude naam. Beslissen kon Bin Laden maar niet. Uiteindelijk bleef het Al-Qaeda. Ja, ik heb online rondgesnuffeld in het archief van Bin Laden. Dat was vreemd. Zijn onmacht en gepruts maken hem in mijn ogen menselijker dan ik hem eigenlijk wil vinden. Per saldo, toch een tragische carrière. Ruim tien jaar geleden vernietigde de massamoordenaar Bin Laden... het World Trade Center, een artiest van de dood... met eigenlijk maar één grote hit. Vervolgens deed hij, half tegen zijn zin, tien jaar lang bloedig schnabbelwerk... om alsjeblieft maar in beeld te blijven. Osama en zijn Al-Qaeda leken altijd groter dan ze waren. En wij lieten ons graag voor de gek houden. Maar toen Osama stierf, bestond zijn Al-Qaeda al jaren niet meer. Justus Penul... Dit is het NOS-journaal Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En niemand heeft zich verder aangemeld. Op het SP-congres van 2 juni wordt Roemer definitief gekozen. Het is de tweede keer dat Roemer lijsttrekker is... voor de Tweede Kamerverkiezingen voor de SP. En dat is het nieuws op dit moment. Ah, nee, verkeersinformatie. Het valt op zich nog mee met de vrijdagmiddagdrukte. Er staan tien files, de meeste daarvan niet al te lang. Een paar uitzonderingen. Op de A2 eh, staat in beide richtingen voor Maastricht 4 kilometer stil. Levert vrij veel vertraging op, ongeveer een half uur. De langste file die staat op de A10 West naar Zaanstad bij de Koen Tunnel, 5 kilometer. Tussen Utrecht en Woerden ligt het treinverkeer helemaal stil. Dat heeft te maken met een seinstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Diana Kuip, zo direct. Zij beschrijft de carrière van profvoetballers door de ogen van hun moeders. En Barbara Barend bespreekt sportieve hoogte- en dieptepunten. U kunt er allemaal op reageren door ons te twitteren. Hashtag AfroVML. Mexico. Ja, dames en heren, allemaal uh, welkom bij Vrouwen en Wat Ze Allemaal Verzinnen. Het nieuws is u vast ter oren gekomen dat in Mexico mevrouw Natalia Ruades... een wel heel bijzondere verkiezingscampagne heeft bedacht. Ze staat namelijk topless op haar verkiezingsposter... in een poging een plekje in het congres te bemachtigen. Haar verkiezingsleus luidt... durf aan een nieuw nationaal project te bouwen zonder vooroordelen. Bij mij aan tafel twee mensen. Allereerst Maartje van Rossum, welkom. Ja, dankjewel. Maatje van Rossum, Mexico Watcher en politiek speculatie analistologe Zeg ik dat zo goed? Ja, Mexico Watcher. Oké. Okay. En naast u zit, uh, ons allen wel bekend, Maurice de Hond, opiniepeiler. Maurice, ook welkom. Dankjewel. Ja, even voor de duidelijkheid. Dat ja. hebben we voor de uitzending zo afgesproken. Je bent natuurlijk niet echt Maurice de Hond. Nee. Maar je doet Maurice de Hond ook niet na. Hè? Klopt. Nee, in plaats van de stem van Maurice de Hond heb ik dit stemmetje gekozen. Ja. Ik vind het een leuk stemmetje. Ja. En de stem van Maurice de Hond is een beetje moeilijk na te doen. Ja, dat is niet echt een hele uitgesproken stem, hè? Nee, precies, klopt. Het is ook moeilijk om hem na te doen, omdat het radio is. Als het tv was, dan hadden we beeld gehad, hè? Dan was het makkelijker geweest? Ja, zeker. Dan had ik gewoon ergens een afgedankte muppet gehaald. Bijvoorbeeld Graaf Tel van Sesamstraat. Ja. Die had ik dan ietsje minder paars gemaakt en wat opgeruwd met bijvoorbeeld een staalborstel. Ja. En als jij dan zegt, hier is Maurice de Hond, dan had iedereen dat wel geloofd, denk ik. Ja, dan is de stem minder belangrijk, ja, natuurlijk. Precies. Goed, maar we doen het even zo. Ja. Maatje. Ja. Natalia Juarez zegt, Toplus durf aan een nationaal project te bouwen zonder vooroordelen. Mm. Ja, ik ben natuurlijk Mexico-watcher. Ja. Uh, dus ik volg mevrouw Gohárez al een tijdje. Ja. En ik had inderdaad vooroordelen. Zoals? Nou, zoals dat ik dacht dat ze best wel dik zou zijn. En? Dat vooroordeel blijkt te kloppen. Oké. Okay. Ja, en ik had nog een vooroordeel. Namelijk? Nou, namelijk dat vrouwen in feite nog steeds niks denken te kunnen bereiken... zonder gebruik te maken van hun tieten. Juist, vrouwen en... kunnen in feite nog steeds niks bereiken zonder het gebruik te maken van een titel. Nee, Geldt ik, dat ook voor u? Uh, ja, in feite wel, ja. Zal ik even mijn trui uittrekken? Nou, nee, dat laten we nee, dat maar even... Ik heb wel zin gekregen om mijn ja, trui uit te maken. Ja, maar we dat doen dat... Nee, uh, dat doen we nee, dus even, even op, niet. Dus, ja. uh, Marius, Je kunt Marius, ze ook Marius, al zien hangen door ja, mijn terrein Ja, dat is fijn. Dank vrij fijn. Ja, precies. Ja. Maurice, uh, ja. deze campagne klopt heel erg eigenlijk. Ja, ja, het klopt heel erg, ja. Jij zit hier niet voor niks. Nee, ik heb een opiniepeiling uitgevoerd. Zo, en wat kwam daaruit? Opinies. Ja. Oké, okay, uh, over het idee van de poster zeggen de ondervraagden het volgende. Mm -hmm. 25% vindt de poster leuk, oh. 25% vindt hem niet zo leuk, Ui. 25% weet niet nee. en 25% heeft geen mening. Oké, okay, dat is interessant. Vind je? Oké, okay, nou dan natuurlijk uh, over de inhoud. Heel belangrijk natuurlijk, het doel waarmee de poster is gemaakt. Ja. 75 van de ondervraagde procent zou het er wel op kunnen. En 25% weet niet. Oké. Okay. Nou, tot slot over het idee aan zich. 100% van de ondervraagden heeft geantwoord... Uh, of onze Nederlandse partijen dat alsjeblieft niet willen nadoen. Oh. En 100% is ook wel voor een pin-up kalender... met zeg maar de lekkersten van elke partij. Bijvoorbeeld ja. uh, Fleur Agema, uh, Sabine Uitslag en Lut Jacobi. En uh, Jolanda Sap. Ook lekker. Uh, nou, helder. Mooi resultaat. Hoeveel mensen heb je ondervraagd? Vier. Uh, oh. Jou, mezelf, Maatje van Rossum, naast mij... en de man die de tune altijd te vroeg instart... Want... <tied> Sanne wallen Vries, Henry Loon en Pieter Bouwman. Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw. Om hier maar eens op door te gaan. Ook bij voetballers. En dan heb ik het niet over een echtgenote of een vriendin... Maar over hun moeder. Dus dan hebben we het bij Rafael van der Vaart niet over Sylvie, maar over Lolita. Journaliste Diana Kuip verzamelde een elftal aan vrouwen... die sterspelers op de wereld hebben gezet. En schreef er het boek Voetbalmoeders over. En naast de moeders van uh, Rafael van der Vaart ook bijvoorbeeld... Uh, moeder de Boer, Mama van de Sar uh, en nog veel meer. Uh, Diana, welkom. Dank Naast euh, Barbara Barend, die zo direct over sportieve hoogte- en dieptepunten gaat praten. Barbara, euh, ja, jij hebt natuurlijk euh, op, op hoog niveau een euh, gevoel. Want jij hebt ook in het euh, Nederlands elftal nog gestaan. Nederlands jeugd ja, ja. ja, en, en euh, hoe werd jij door je moeder begeleid? Nou, mijn moeder die heeft het eh, vrouwenvoetbal van buiten Veldord opgezet. Wat de grootste... Vrouwenvereniging van Nederland is. Dus uh, mijn moeder was uh, een groot voorstander van mijn voetbalcarrière. Die, zat, uh, die, die was daar fanatiek in en die nou, ging daar helemaal niet mee. Ik kan één moment nog herinneren. De eerste keer dat ik bij de dames voetbalde, ik voetbalde bij de jongetjes namelijk tot mijn twaalfde. En toen wilde ik niet meer bij jongetjes voetbalden. En toen moest ik over naar een damesteam. De derde wedstrijd die ik speelde, dat verhaal heb ik al vaker verteld, tegen Osdorp. De keeper vond dat ik al te veel had gescoord. Drie keer dus besloot om gestrekt been op mijn knie in te duiken. Scheurde mijn kruisbanden. Ik was twaalf. Begon als een mager varken te gillen. Mijn moeder mijn moeder rende het veld in, heeft toen een boete gekregen van de KNVB... een schande dat ze het veld in renden. de wedstrijd is gestaakt. En uh, mijn moeder heeft mij van het veld getild en naar het ziekenhuis gebracht. Ja, dat is uh, denk ik voor Diana <laughs> Kuiper heel herkenbaar, <laughs> Nou ja, maar goed, ja. over uh, moeders die hun kinderen volgen. Mijn moeder ja. die hoorde aan mijn huiltje, ik had al twee keer eerder wat gebroken... dat het echt volledig mis was. Dat ja, echt mis was. Een scheidsrechter ja. ging door, ja, en dan ben je als moeder in alle staten. Nou ja, dat is helemaal, denk ik, als uh, je zoon op wereldniveau geveld. Ze hebben die boete nooit meer terugvertaald, de KNVB. Nee, ik denk niet dat mijn, vader, mijn moeder die boete betaald heeft. Ik weet het ah, okay. eh, waarom een boek over voetbalmoeders? Nou, Omdat ik vond dat zij eigenlijk te weinig uh, credit krijgen voor hun rol. Uh, je hoort net van Barbara. Uh, ze leven verschrikkelijk mee. Maar je ziet eigenlijk alleen uh, de voetbalvrouwen... die ook een uh, niet-onbelangrijke rol spelen. Maar die van moeder wordt een beetje onderschat. Dus ja. ik wilde ze wel een keer in het zonnetje zetten. Hoe heb je deze elf trouwens geselecteerd? Ik heb uh, een, uh, een lijst samengesteld van de helden van 88 tot nu... En het uh, ja, criterium was dat ze sowieso in oranje zouden moeten spelen. En, uh, en ik wilde ze ook uh, kunnen opstellen als elftal. Dus ik kan ze theoretisch ook uh, in het veld Echt, hebben. Uh, ja, en ja, de, ik heb een keeper en ik heb een spits. Die we noemden heb... ook de moeder van Westie Snijder, van Hooydung, Nijsel de Jong. Is, is er een rode draad? Heb je die ontdekt? Nou, de rode draad is, uh, wat, wat Barbara net al zei... is dat zij, uh, als je kind uh, pijn heeft of, of de succes van je, van je kind... is gewoon niks belangrijkers uh, voor die moeders. Dus die leven gewoon allemaal stuk voor stuk mee. En, uh, en ja, de, de, de, hun voetbalmoederschap is, uh, is echt de rode draad. Uh, In die daarin. mate dat ze het soms letterlijk aan hun hart krijgen... of pillen moeten gaan slikken om ja, um rustig te blijven? Ik denk dat je doelt op de moeder van Wessie Sneijder. Bijvoorbeeld? Uh, ja, het ja, is... Kijk, uh, sommige moeders krijgen het, uh, als, je, uh, als je dat zo mag zeggen... nog zwaarder dan de anderen, omdat er natuurlijk al ook... Uh, veel, veel pers uh, meegemoeid is. Dus Bessie Snyder, die is... Uh, en bijna elke dag in het nieuws... ook uh, niet voetbalgerelateerde dingen. Dus zij ja. heeft het daar wel heel zwaar mee gehad. Nou, en, zij is niet uh, de enige. Veel moeders vinden dat... ook een heel lastig aspect, de pers. pers. Ja, klopt. Ja, dat is... Uh, dat kan je je misschien wel voorstellen. Sowieso, als, als je, als je zoon negatief... Uh, in het nieuws komt... Uh, bij Issel de Jong bijvoorbeeld, naar na die zware overtredingen. Ja, dat is een heel goed voorbeeld. Kijk, als jij als moeder... weet dat je zoon een, uh, een geweldige jongen is... En, uh, en in de pers wordt gezegd dat hij uh, dat een, een moordenaar is. Uh, dat, ja. dat, dat, dat, dat is niet te verkopen voor een moeder. Ja, ik geloof, was het de moeder van Van der Vaart die op een gegeven moment... om die reden onder andere zei ik wou dat ik een normaal kind had gehad? Nee, dat zei de moeder van Westie snijden. Ja. Ja, okay. ja, en ze bedoelt daarmee dat ze dus... Uh, hem, kijk, iedere moeder wil zijn kind graag beschermen. En dat kan je gewoon niet. Uh, je kan je uh, hooguit, je, je ogen dicht doen... En, en niet naar Football International of de krant of uh, wat dan ook kijken. Maar nee. je kan hem niet beschermen tegen... Ja, ze, ze hebben de, je, je zegt, ze verdienen veel meer credits. Want, en dat lees je ook in dat boek... het is waanzinnig wat ze uh, allemaal voor die jongens overnemen Ja, ja. Ik bedoel, heel veel stellen hun hele dagschema. En eigenlijk hun hele leven in de teken Absoluut. van de carrière van ja, de jongens. Zeker als je kijkt naar de, de oudere garden. Uh, zoals de Boertjes en uh, Koeman en, en Witsche, die generatie. Uh, die, daar waren gewoon nog niet zoveel uh, voor, voorzorgsmaatregelen. Daar waren we geen onkostenvergoeding. En die, uh, je moest je kinderen zelf uh, brengen. En die kwamen elke dag met een verschrikkelijke tas thuis. En die moest gewassen worden en uh, volgende dag weer mee. Dus met ze dat... mee uh, ze naar de wedstrijden brengen. Ja, uh, ja. En nu is dat wassen makkelijker, uh, nog steeds uh, een pittige rol... maar nu worden de jongens wel opgehaald met een busje... en ligt hun was daar klaar, dus je hoeft nu alleen een toilettasje mee uh, te nemen. Ja, nou, naast dat ze daar dan misschien wel 24 uur per dag mee bezig waren... ze moesten, zegt bijvoorbeeld de moeder van Nigel de jongen ook, ook nog beschermen tegen die hele gekke voetbalwereld. Zij, uh, vond ik wel opmerkelijk, heeft zelfs geregeld... toen Nigel ineens heel veel geld ging verdienen... zei je, ja, daar komt niks van in. Nee, ik klopt. Waarom niet? Nou, je moet je voorstellen dat uh, zij hadden sowieso ze omschrijft... dat ze heel weinig geld hadden vroeger. En die, de, die overgang is gewoon gigantisch. Als je van geen geld naar in één keer een paar duizend euro in de week... dat, uh, dat kan voor geen kind gezond zijn. Dus als ik moeder was, ik zou ook een stokje ervoor steken. In ieder geval ja, dus ze heeft even. dat flink omlaag gebracht, dat, ja. dat bedrag wat hij dan maandelijks... Nou, kreeg? ze heeft een, een regeling getroffen dat er een deel op de bank zou worden gezet. En, uh, en, en terecht, ik kan niet anders zeggen dat ik dat heel slim vind... Als je kind een kind 15 is uh, en uh, een wilde bras, dan wil je gewoon dat we uh, een beetje in touwtjes zijn. Ja. ze voegt daar wel aan toe, want ik heb haar ook uh, in het verleden meerdere keer geïnterviewd. Het is een fantastisch verhaal. Uh, de, vooral als ze de woorden gebruikt, maar die moet uh, ze zelf, Marja, gebruiken, want die moeten wij niet herhalen. Hoe ze daarbij Ajax zat. Ze voegde er wel aan toe. Hij heeft het inmiddels dubbel en dwars uh, goed gemaakt, want zelfs zijn veters zijn nog van Dolce Gabbana en Prada. <lacht> dus <tossimus> wat dat betreft in, hoeven we ons niet meer zorgen te hij maken. Hij is nu ook volwassen. Dus... Nee, nee, nee oh, dat ja. zegt ze ook. Vanaf het ja. moment dat hij. Uh, kon verzorgen. Maar ze, het heeft andere... ik weet niet of ze dat ook in, uh, in jouw boek heeft verteld... maar wat ik een meestelijk verhaal van haar vind... hij was de held met Ajax uh, in de Champions League tegen Arsenal. Hij kwam of diezelfde avond of de volgende dag thuis. Het huis was een puinhoop... wat alle vrienden uit de buurt hadden bij Nigel gegeten. Zijn moeder was kapot. Hij wilde op de bank gaan zitten met een colaatje. en ze stuurde hem de keuken in afwassen. Mama is moe en daar stond de held van Ajax... Af te die, die de Champions League net fantastisch had gespeeld... moest de afwas eerst doen, want ze hadden geen afwasmachine. En daarna mocht hij pas met zijn vrienden op de bank een colaatje drinkt. Ja, fantastisch. Ja, ja. Je hebt er, dat het is een dat fantastisch niet, mens. Wij zien uh, natuurlijk onze, onze oranjehelden, maar voor hun is het gewoon hun zoon die uh, irritant... Nou, maar dat, is, dat verandert niet. Dat is niet helemaal waar. Niet, er zijn niet zoveel vrouwen die daar zo strikt in zijn als zij was. Die echt, nadat je zoon ge, voor het eerst gegloreerd heeft in de Champions League, dat ja, je dan s'avonds ja. om één uur zegt, ja, nee, eerst afwassen. Ja, ja. Ik vond het ook want er komen maria. heel veel mensen natuurlijk op dat geld af. Daar maakte zij, die moeder van mij, dus ook, <tus> ook nogal een mooie opmerking over de Golddickers. Mm -hmm. Die uh, zondagochtend om tien uur. met. Uh, uh, ze noemden het geloof ik op volle oorlogsterkte langs de ja, lijn staan. Dress to kill, ja. Dress to kill, ja. ja. En ze, moest, daar moesten helemaal niks van hebben. Nee, en ik, ik kende dat hele fenomeen niet. want ik heb daar dus nooit gestaan. om tien uur smorgens uh, langs de lijn. Maar dat, dat schijnt dus inderdaad allemaal uh, meisjes aan te trekken. die daar dus uh, hm. geweldig uitzien. en uh, doen alsof ze van voetbal houden. En die jongens van, uh, zijn natuurlijk 16, 17. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook uh, vice versa aantrekkelijk is is. Daar moest ik heel erg om lachen. Ja. En ja, als moeder wil je natuurlijk je kind daarvoor beschermen, maar tegelijkertijd uh, is je zoon 16 en zegt, mam, dat regel ik allemaal zelf wel. Dus dat... Uh, de, dat kan je ze niet uh, echt voor waarschuwen. Hebben al deze jongens trouwens nog gewoon helemaal goed contact... met hun moeders? Volgens mij wel, hè? Want ja. er zijn ook wel relaties die daar min of meer zijn op zijn stuk gelopen. De moeder kan op... ook verstikkend zijn. Nee, omdat een meisje ineens vrij jong bij voetballers een rol overneemt. Ah, een moeder okay. uh, van Bronkhorst, Snyder, uh, Nigel de Jong. Die moeders hebben zo gewaakt over een kroost. En ja. ineens is er vrij jong in zo... Dan gaat het botsen als een relatie. Nee, nee, maar kijk, kijk, je hebt mensen van 1920. Die gaan ineens naar het buitenland. Je neemt je vriendin mee, die rol wordt volledig overgenomen door de schoondochter... ja, er zijn ook moeders die daar veel moeite mee hebben. Dus, ja, het ja. is één ding, want naast de moeders... nou, moet het even de, voor de volledigheid... het gaat ook steeds over eten. Ja, het is ook een koop... Ja, je hebt iedereen gevraagd naar het lievelingsgerecht van die jongens... Ja. Ik moet zeggen, haute cuisine zit er niet tussen. Nou, dat moet je niet onderschatten. Oh. Van bronkers toch wel? Ik. En uh, de kip karamba van uh, de heer ja. Van Wittgen. Veel ik ook, kip uh, met keri-achtige <laughs> dingen. Dat soort... ja. Maar toch ook wel visstik, stampot en dat soort dingen. Ja. Ja. Ja. Ja. En ja. je onderschat ja. van bronkers niet, hè? Ja, okay. heb, je, heb je vergeten dat vergeten te wel Nee, ze heeft het me wel laten zien. Oh. Maar, ja. nou Dan moet je nog een keer teruggaan, want Van die kan heerlijk koken. Nou, ja. goed, dat is in ieder geval eer hersteld door. Uh, dankzij Barbara Barend. Nee, maar goed, uh. het is ons helden voor. Hè? Dus het, uh, ja. daar zijn onze jongens kampioen op geworden. Vooral blijven eten straks. Ja. Voor wie heb je het boek geschreven? Eigenlijk voor vrouwen, voor, voor moeders? Voor... voor moeders en voor voetballiefhebbers. Ik ben zelf een voetballiefhebber, uh, nog geen moeder. Uh, maar ik denk dat heel veel voetballiefhebbers uh, de fragmenten erin zullen herkennen. Zoals het doelpunt van Giovanni van Bronckhorst tegen Uruguay. Of, of het shirtjes incident van Koeman. En dat is Daar heel leuk. Daar gaat het ook over. Dus ja. beide komen aan het trekken. Ja, en zeker. je bent nog geen moeder, dus dat, ik begrijp dat gaat er wel van komen. Ooit wel, maar... Okay. Ze zijn ook allemaal enorm. enorme moederskindjes. Is dat opgevallen? Ja. Want wij hebben in deze... De helden die net uit is. Van Al Persie... Al onze helden zijn moederskindjes? Ja, want ja. Van Persie die wilde per se met zijn moeder op de cover. Met zijn vrouw en zijn moeder. de vrouw Ja, en ze zijn allemaal stuk voor stuk. Als ik voetballers ze het interview. De moeder. Nee, in maar ook Roos die staat de, in het blad nu. Al die voetballers aanbidden hun ja. moeders. Ik, ja. Bedoel, ja. ik je, vind dan dan dan mijn moeder het weer, ook heel erg leuk. Als zij hun moeders aanbidden, ja. is echt heel grappig. Ik kom hier ook niet meer tussen, zijn nu met elkaar bezig. Oh, sorry, sorry. Maar moet ik nog mijn tops en mijn flops doen? Even kijken. Voetbalmoeders heet het boek. Leuk boek is het. het allemaal. Ja, het is absoluut een leuk boek. Het is echt de moeite waard. Ja, dank. Je blijft nog even zitten, want direct mag Barbara door. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren. Oh. LMO Racetrain. <laughs> Hi Je mag drie keer raden hoe het nummer heet. Inderdaad, Hypnotized. Sport met Barbara. Barbara. Bart. En ook nog aan tafel Diana Kuip, de schrijfster van het boek Voetbalmoeders. Je houdt van voetbal, dat weten we nu. Dat maar beoefen jezelf ook sport? Voetbal jezelf? Nee, ik, ja, ik beoefen hem wel sport, maar ik, ik boks. Ik je bokst? Ja. Mijn hemel. Boksmoeders, nieuw, <laughs> nieuw boek. Wat een top idee. De, deel 2. Ja. Waarom boks je? Uh, dat is een hele, hele mooie sport. Ja. Ja, je ja, waarom vraag je vraag je je waarom bokst je? Zou je dat ook aan een man vragen? Ja, ja dat, die vraag verwacht ik onmiddellijk. Maar waarom ik begrijp je? sowieso niet dat ja, iemand zich ja, laat Je ziet verslaan. er zo leuk uit? Je bokst? <laughs> waarom lijkt het een verkeerde vraag? Nee, helemaal niet. Nee, joh, waarom. De, waarom nou, ja, er is nooit een foute vraag. Er zijn alleen maar nee, foute ja, Waarom bokst je? Waarom ja, waarom omdat boxen? ze het stom vindt. Nee, hallo, ik vraag het niet aan maar man. Ik ben ermee begonnen omdat ik er een verhaal over wilde schrijven. Omdat het me interessant leek om één keer in je leven het op te nemen tegen iemand anders. Dus ik heb ook een wedstrijd gebokst. Oh God. Je hebt verloren. Ja, knock-out? Ja. Nee, nee, nee, niet knock-out. Oh. Nee, ik ben tot in de treuren blijven aanvallen, maar wel verloren op punten. En zij heeft alle punten in mijn gezicht gemaakt. En inzet oprak het niet, maar techniek liet het afweten. Ja, Maar inderdaad. je bokst nog wel? Ja, ik bokst nog nou, okay. wel. Goed, nou, dat weten we dan weer. Barbara <lacht> eh, Barend, de hoogte en dieptepunten. Mag ik even ik beginnen? Dat is trouwens ook, want, maar goed, we gaan verder. Boks jij ook? Nee, nee daar gaan we het al keer dan over hebben. Eerst even het nieuwe blad Helder, want het is net weer uitgekomen. En eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen uh, wereldnieuws, wereldnieuws. Want uh, blijkbaar is er vandaag in Spanje over een artikel gesproken, uh, een interview dat jullie met uh, Royston Drenthe hebben gehad. Die het heeft over het feit dat hij zo er ongelooflijk erg had aan Messi, omdat hij hem altijd Negro noemt. Ja, Negro. Nee. Dat negro in, in het Spaans. In het Spaans. Ja, hij, zei, ja, hij zegt dat hij het uh, vervelend vond. Dat hij heel vaak tegen Messi heeft gespeeld. En dan kreeg je wel een handje vooraf. Maar daarna tijdens de wedstrijd zei hij meerdere malen uh, El Negro. En de afloop kreeg hij geen handje. En hij stelt dat hij waarschijnlijk niet op de verjaardag van Messi wordt nee. uitgenodigd. Nee, maar nou is natuurlijk de vraag, want daar gaat het dan ineens allemaal over... is hier nou sprake van racisme of niet? Nou, maar dat zegt uh, um, Trent ook niet hè, in het verhaal. Hij zegt er ook heel duidelijk bij, het is blijkbaar normaal in uh, Zuid-Amerika. Want Higuain deed het ook bij Madrid. En hij zei, Diara kon zich dan verschrikkelijk opwinden. En uiteindelijk zijn de spelers bij Madrid daar ook mee gestopt. Hij zegt in dat verhaal ook helemaal niet dat het een uh, racist is. Maar... Ja, het is hetzelfde als met Suarez. Het is gebruikelijk misschien in Zuid-Amerika, maar hier in Europa niet. Nee, dus, wat vind je, ik bedoel, wie stelt zich in deze aan? Moet, de, moet Messi nee, de, dit niet meer doen, of moet Drent uh, zeggen van ja, joh... Maar Drenthe mag dit toch vertellen. Drenthe Absoluut. mag toch vertellen dat hij het vervelend vindt. En ik probeer dat dan altijd te vertalen naar mijn eigen situatie. Als iemand mij de hele tijd tegen een wedstrijd joodjes zou noemen... of potjes, zou ik dat dan vervelend vinden? Ja, ik denk dat ik dat vervelend zou vinden. Ja. Is diegene dan antisemiet of een homofoob? Nou ja, precies, daar ja, komt er dan zo snel overheen te hangen, toch? Nee, maar dat zegt... Dat zegt Drenthe niet. Drenthe hm. zegt alleen, ik heb meerdere keren tegen Messi gespeeld... en ik vond hem inderdaad irritant. irritant. En als uh, ja, donkere neger, zwart jongen, weet ik veel... er zit, staat hier ook een donkere jongen in de zaal. Ik denk, als ik de hele dag neger, neger, neger tegen je zeg... Een, nou, dat gaat al zwaaien dat met zijn leuk. Nee, op een nee, kleineren toontje, nee. dan ben je daar niet blij mee. Point taken, de tops. Goed, de tops. Van de afgelopen week. Een neger staat bij mij in de top, mag ik dat zeggen? Ivander <laughs> <laughs> Snow is een van mijn tops. De jongen die een hartstilstand heeft gehad bij jong Ajax. RKC durfde het dit jaar aan om hem erbij te halen... en hij is de winnaar geworden van het VI-klassement. Hij heeft een fantastisch jaar gedraaid. En dat vind ik heel knap. Dat is een top. Ik heb eigenlijk alleen maar personen van voetbalclubs. Adam Marher van AZ is verkozen tot talent van het jaar... en ja. staat daarmee ook symbool, vind ik, voor AZ... wat ons fantastisch vermaakt heeft dit jaar. Mooi voetbal gespeeld, lang bovenaan gestaan. Halve finale beker, overwinter in Europa. Gert-Jan van Beek heeft nooit geklaagd... ook niet toen hij Wermbloem in de winterstop kwijtraakte. Nee, Maher... Zet hij dan weer even op een andere positie. Fantastisch gedaan. Is het dat... zijn verdiensten dat hij maar he ja, ontdekt heeft? Nou, ontdekt. Want dat is zo'n groot talent. Dan zou je blind moeten zijn om dat niet te zien. Maar het is wel uh, verdiensten van Verbeek dat hij niet lult. maar gewoon inpast. Okay. En dat is. Uh, um, kijk waar bijvoorbeeld vorig jaar. want dan kom ik op een andere top. Laat ik eerst even, want ja, ik vind Ron bakaf. Vlaar... Ja. Uh, Dost vind ik ook een top, die natuurlijk uh, zoveel heeft gescoord. En wat ik daar mooi aan vind, is dat we naast Huntelaar van Persie... waar al een discussie natuurlijk over is, wie moet er in de spits bij Oranje... hebben we Dost, we hebben Luc de Jong, we hebben Ricky van Wolfswinkel. Ja, maakt nog ingewikkelder. Zoveel leuke en goede spitsen die wat mij betreft allemaal mee mogen naar het EK. We doen het elf spitsen, stellen we op. Nou ja, wie weet? Ja. Dus dat kan, kan? jij daar weer een ja, boekje ik, van ik mis maken? Kan jij die opste... Elia nog? Dat die nog Ja, maar, dan ja. Nog wel, uh, ja, maar dat is geen. De, ja, nee, maar dat is geen spits. Dat is meer een buitenspeler. Dus ik heb ja. het nu echt. Oh, ja. Ja, dan word je uh, even gecorrigeerd. Ja? Uh, ja, nee. nee, maar het is voor de positie waar hij de laatste jaren op speelt, speelt hij aan de zijkant. Maar toch ja. lastig Vol met 11 spits hoor. Lens is, kan ook in de spits. Ik als spit. leek weet dat zelf. Goed, Ik ga verder. Oké, okay, ga door. Belangrijker: Ron Flaar is mijn uh, top van het jaar. Wat ik heel knap vind. Ron Flaar heeft aan het begin van het seizoen toch min of meer Mario Been weggestuurd. Hij heeft heel veel hoon over zijn gegeven gekregen in het programma waar de moeders van de voetballers liever niet naar kijken. En allerlei andere Football media. Ja, want een jonkie uh, die nog niets gepresteerd heeft, die een trainer weggestuurd hij hij heeft die verantwoordelijkheid genomen. Hij heeft dit jaarse verantwoordelijkheid gepakt. En ze hebben het gewoon fantastisch gedaan. Ben hij heeft Feyenoord. gelijk, zeg je dus. Nou, hij heeft dat geweldig gedaan. Ja, hij heeft uiteindelijk gelijk nou. gehad. Want met Koeman ging het beter. En hij heeft met al die jonkies van Feyenoord... die dat dus zogenaamd dat niet hadden mogen doen... heeft hij zijn verantwoordelijkheid gepakt. is meer vlaar dan Koeman. Ja, ik moet er iemand uitpikken. En Frits zegt okay. het volgens mij iedere week Ron over Koeman. Flaar. Dus ik pik Ron Vlaar eruit. <laughs> dat is mijn top. Nee, ja, Koeman ook, Gudde ook. Dat, die heeft ook nogal wat over zich heen gekregen van Geel. Nou, dan gaan we naar de flops. Een flop vind ik dat uh, Buutner in de belangstelling staat van Ajax. Niet het feit dat hij in de belangstelling staat van Ajax... omdat hij zo goed voetbalt. Maar de flop is dat ik Buutner heb zien voetballen bij Ajax... toen hij in de D2 voetbalde. Dat hij team... zit nu bij Vitesse. Vitesse. Ja. Hij heeft... Uh, um, bij Ajax is hij opgeleid. Ik heb dat team een jaar lang gevolgd. De D2. Nou, een blinde kon toen zien dat er twee uitblinkers waren. Dat waren de mid-mid van Nita. En de linksbuiten Alexander Butner. Maar Butner, ja, jongen, uit Arnhem van het kamp. En hè, mijn vader er altijd bovenop. Niet zijn moeder, zijn vader. Van het, het kamp? Dat was van de vader, toch ook? Nee ja, Ik vind dat niet, oh. maar begrijp je, dat was allemaal dan soms een beetje moeilijk. Oh. Men deugde niet helemaal, weggestuurd, onbegrijpelijk. Ze hadden hem was... niet weg moeten sturen. Nee, natuurlijk je. niet, maar dit is de zoveelste keer dat Ajax iemand wegstuurt... om vervolgens hem voor veel ja. geld weer terug te halen. Dus ik, ik doe zeg, het niet hoor, je moet niet kwaad mijden. Ga maar... ermee door Ajax. Ja, heel goed. Ja, nou Dan wilden jullie nog even dat ik gisteravond dat de wedstrijd NEC-Vitesse... Ja. Ja, dat vond ik ook wel flop. Ik vond het heel knap dat die grensrechter dat zag. Volgens mij was het zo'n... Het zo ging om een doelpunt, de bal ja. zou op de lijn of over de lijn nou, Met een doelpunt moet hij over de lijn zijn. Dat was hij volgens mij niet, wat ik kon zien. Maar het was volgens mij zo'n gevalletje. Ik weet dat een vriendje van mij was ooit een keer um, ballenjongen bij de Davis Cup... bij een wedstrijd van Meckero. En Meckero slaat een dropshot en wat doet hij? Hij zit bij het net, hij pakt zo die bal weg. Snel. Dat is een fantastisch moment. Hij ook in één keer klem vast. Mm -hmm. Dus dat punt moest overgespeeld worden. Nou, dat jongetje heeft op zijn kop gekregen. volgens mij was het zo'n moment. Zo van je gooit je vlag omhoog. Je kan hem niet meer naar beneden doen. Onterecht goedgekeurd. Ja, een soort ingeving. Ja, het is op die tv-beelden niet helemaal. Tot te grote zien. ergernis van Vitesse, ja, begrijpelijk dan. Ja, logisch. Nou, ik vind natuurlijk. Je hebt nog uh, 10 seconden. Oké, okay, nou ja, Flop PSV die het dit jaar uh, dramatisch hebben gedaan. En wat ik ook nog even meldde, uiteraard Twente. Uh, je moet gewoon voetbalverstand in je leiding hebben. Sinds Jan van Hals weg is gegaan, Arians is weggestuurd, gaat het helemaal berg Afzwaarts met de Twente. En één ding wil ik ook nog noemen. Iedere sport wordt tegenwoordiger veiliger gemaakt. Of het nou voetbal is of boksen waar wij allebei gespecialiseerd in zijn. Behalve maar wielrennen, nee laten we dat nou lekker niet veiliger maken. Laten we lekker in de laatste bocht nog even een onmogelijke bocht plaatsen. Dat die jongens met z'n allen uit de bocht knallen. De Giro. Ja, ja bij de Giro. Ongelooflijk. Zo'n mooie sport. Dat was het. Het en nu waren gaan er geen boksen. tien. Wist ik ook. Want ik wist ook dat je lang weer ging praten. Maar ik dank je. Barbara Barend en Diana Kuik.